De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, zegt dat zijn troepen alleen in Oekraïne zijn om Russische burgers te beschermen. Vanmiddag vergaderen EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel over de crisis. Steeds meer mensen denken dat de kans groot is dat er bij hem wordt ingebroken, terwijl het aantal woninginbraken nauwelijks is gestegen. Volgens het CBS was vorig jaar ruim 12% bang voor een inbraak. In 2012 was dat nog ruim 10%. Het CBS denkt dat de stijging samenhangt met een voorlichtingscampagne van de politie. Die probeert bewoners bewust te maken van de risico's. Zo verspreidt de politie folders met tips om inbraken te voorkomen. In Zuid-Afrika heeft atleet Oscar Pistorius in de rechtbank verklaard... dat hij niet schuldig is aan de moord op zijn vriendin Riva Steenkamp. De atleet, ook wel bekend als Blade Runner... schoot Steenkamp ruim een jaar geleden dood in zijn huis. Hij beweert dat hij dacht dat ze een inbreker was. Pistorius kan levenslang krijgen... En Feyenoord heeft Graziano Pelle voor de komende twee wedstrijden uit de selectie gezet. Ook is hij geen aanvoerder meer. Technisch directeur Van Giel zegt dat Pelle een geweldige voetballer is, maar dat zijn recente gedrag niet past. Pelle deelde gisteren in de wedstrijd tegen Ajax een elleboogstoot uit. En hij kreeg het na afloop aan de stok met journalisten. Vorige week kreeg de Italian een woede uitbarsting bij FC Twente. Waarbij in de catacomben een reclamebord en tv-lamp sneuvelde. Het weer, van tijd tot tijd regen en motregen. In het noordoosten blijft het droog en schijnt de zon. Later vandaag breekt ook in het zuiden de zon door. Het is 6 tot 10 graden. Dit was het en NL... De de Sjombakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden, want niet alle controles zijn aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 In Zandvoort. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. En in de tijd dat ik aan het verbouwen was, werd mijn moeder geopereerd. En uh, God zei, dank, ze maken het nu weer uh, goed. Hij les, zeggen wij. Toen zei mijn moeder, uh, zei ze, anders kom je even bij mij logeren. Ik zei, nee, maar dat hoeft echt niet. Ze zei, maar het is toch leuk, het is toch maar voor zes, zeven weken? Ik zeg ja. Dus ik heb er bijna een jaar bij mijn moeder gewoond. <Gelijker> Op, zi Op zich niks mis mee. Alleen, ja, weet je wel, ik had mijn eigen dingen allemaal. Ik denk, ja, dat ga ik er niet aan doen. Ik slikte die antidepressiva pillen en bij mij sloeg die dingen niet aan, hè? Ik kreeg last alleen van bijwerkingen. Zodat de erbij goed lezen, bijwerkingen. Ik had ze allemaal... Ik denk, je dan een prijs als je ze aan kan kruisen? Heb ik, heb ik, heb ik. Slapen, dat ging heel slecht. En geluiden, ik was overgevoelig voor geluid. Echt klein. Dit kwam bij mij, bang, keihard binnen. En mijn moeder woont in Amsterdam, amsterdam Osdorp, op Zevenhoog. En beneden bij ze een winkelcentrum. Ik hoorde gewoon dag en nacht geluiden, gewoon. Dan ging ik slapen, dat is voor mij doen heel vroeg, 11 uur, 12 uur. En dan hoorde ik altijd op een vast tijdstip de buurvrouw, die ging naar de werk. Die hoorde ik over de galerij heen lopen, s'avonds. Was dat is wat vergeten? Ja. Daarna de buurman die zijn hond uit ging laten. Ja. Nou, mijn moeder heeft de verwarmingsketel. Als het kouder wordt in huis, slaat hij automatisch aan. Dat nou, is amsterdam Oostdorp, dus af en toe je ook. mijn helikopter en dan keek ik op de klok was het half zes in de morgen ik denk oh ik slaap nog steeds niet en dan net dat ik even slaap kreeg hoorde ik beneden in het winkelcentrum hoe de Dirk van der Broek werd bevoorraad hoor ik die vrachtwagen aan komen rijden Ik ben een beetje koud te worden. Ja, ik ben een beetje fris. Nou, je bent ook op tijd. Ja, altijd op tijd. hè? Ja, dat nou, uh, uh... is waar. Nou, Joop, jongens, Joop, kom even helpen. Het gaat er niet vanzelf uit, hè? Oké, okay, Joop, doe maar open. Oké, okay, pas op je handen. Joop, pas op je handen. Jo, jo, jo. Oh Joop, je hebt ook bij ja, je? Nou, wel de pakkinglijst. Je neemt me mee van de bankwijster, Oké, We zijn allemaal okay, uit. Het <tieks _> <tieks> <tieks> zijn twee honden, hè? Twee honden waren dat. Oké. <s> uh> <tieks> <tieks> wat? zeg je, Joop? Hij heeft een melk vergeten. Oh jee, hij is de melk vergeten. <tieks> Ja, ik kom morgen wel. Nee, Joop, ik heb straks melk nodig. Dan moet je terug. Ja, Ja, dan kan je mopperen, Joop. Maar nee, ik ben niet vergeten. Dan moet je helemaal terug. Dan moet je helemaal terug. Oh, moet Ja, Joop, dat kan wel zijn. Maar ik ga melk op de melk. Ik heb melk nodig. Jongens, achteruit. Joop, eens op je handen. Jo, jo. <lacht> Zie je zo, Joop? Oh, toch weer. Oh ja, hij stond op te wachten, zei hij, met melk vergeten. Ja, dat zei ik ook. Ja, dat zijn ik ook wel een leuke week. Oké okay, jongens, kom even helpen. Joop, is op mijn handen. Jo, jo. Huh? Hey, de melk. Oh, Zal ik, als ik even... Wat zeg je Joop? Zorg ik het eigenlijk van een week als ik iets nog wel eens weet. Joop, ik weet niet wat je zegt. Fapping heb ik je. Niemand weet wat je zegt. Ik je, tot morgen. Jo, joop, zie je morgen weer. Joop, pas op je handen. Joop, joop. Ik ging toch niet aanduwen, gek. Moet ik al even, eh, even de choke eruit? De choke erin, de choke eruit. Even choken. Heb je geshookt? Ja, denk ik. Choke nou maar. ik toch? Je hoeft niet toeteren voor de buren. <truh> ja, dankjewel. Time to start waking up Van uh, Najib Amali Het uh, overlogeren Hoe die dat allemaal flikt met die geluiden Geweldig geweldige act vond ik het Helemaal, helemaal groots uh, Heerlijk, lekker om naar te luisteren En daarna natuurlijk uh, Memory Lane van uh, Dinant Woesthof Een nummer dat uh, natuurlijk erg bekend is geworden uh, Tijdens het gebruik uh, van uh, nou ja, Tijdens de uitzendingen Van de Olympische Spelen Uit Sochi en uh, ik vraag me nog in alle gemoeden af of meneer Poetin uh, net zo zou zijn, hebben gehandeld uh, op die Krim als uh, die spelers nog aan de gang geweest waren. Maar oké, okay, dat terzijde. Van onze razende reporter Joop van Es junior. Blijft, uh, het is iets veranderd allemaal natuurlijk nu, dames en heren. Joop komt voort en om kwart overheen. Want om half twee weten we, hebben we het regio En dat uh, gaan we gewoon uh, blijven doen. Dus uh, daarom is Joop nu wat eerder. En uh, die komt natuurlijk met een leuk overzicht. Hallo Joop. <laughs> Dat goed. Ach, wat leuk. Wat He? leuk. Wat leuk. Ja, leuk. hè? Ja, leuk. Helemaal leuk. Helemaal leuk. Pellen geschorst, ja, hè, ja, twee, ja. Pellen geschorst hè? Twee wedstrijden. Er, er, was, was, er was nog wat te doen op Zandvoort, denk ik. Erop. Ja, ja, ja, ja. Hoor je nou wat ik zeg, of niet? Nee, natuurlijk niet. Ik zie niet naar jou te luisteren. Dus dan kan ik wel ik, niet gaan luisteren. Kom op, hè? Ik zei, Pellen geschorst, hè? Voor twee wedstrijden. Ja. Ja. Dat is dus terecht. Ja, helemaal goed. Nou, acht punten voor. Ja. Acht punten de gang. Dat ja. zijn. Ja. Nou, oké. Okay, we gaan voor de vijf. Oké. Okay. Vertel. Wat had je allemaal voor nou, leukste voor, weekend? Voor, voor, voorlopig de vier. Hè. Ja, oké. Okay, maar we gaan ook voor de vijf. We gaan ook voor de vijf. Ja, ja natuurlijk. Ja, ja goed. Uh, ik ben uiteraard ben ik bij het kinderkarnaval geweest. Ja. Dat was HET grote feest van het afgelopen weekend. Uh, ondanks het hele mooie weer, want het was echt heel mooi weer. Ik weet niet hoe het in Beverwijk was. Maar hier, uh, geweldig mooi weer. Uh, ja, het was de kocht, theater, uh, de kocht, gewoon keihard helemaal afgeladen met uh, kinderen. Opas, omers, zwampers, Noem ze maar op. Vaders en moeders, zusjes, broertjes, neefjes, niddies. Iedereen was er. Het was echt een feest van gewelste. Dat welste. Uh, dat... Uh, dan moeten gewoon meer mensen ook komen. De, de, de kinderen die, die, die hadden een feest geweldig. Uh, clowns, uh, uh, muziek, uh, optredens op het podium van kinderen. Geweldig, helemaal druk. En ja, dan uh, dat kan je toch zien dat, uh, dat voor de kinderen het, het een feest is. En toch voor de ouderen ietsje minder eigenlijk. Ik, ik heb daar geen probleem mee zelf, want ik, ik vind carnaval drie keer niks. Ik, ik hoef niet verkleed te zijn om een, een glaasje biertje te gaan drinken. Uh, maar uh, er zijn een hoop mensen die, die eigenlijk uh, niet uh, hun kinderen geven. waar ze, vind ik, recht op hebben. Een fijn carnaval, een leuk carnaval, leuke dingen. En dat, uh, maar ja, toch was het druk. Het uh, heel, heel eerlijk. Dan was er ook nog, uh, wat doe ik daar weer allemaal? Ik zit uh, weer helemaal met mijn met, met, met, met, met agenda te klooien. Oh ja! Een uh, uh, stop is van de VVD. Uh, die wilde laten zien aan, uh, aan mensen wat nou beeldbepalende uh, panden zijn, want de, die, die zijn er nogal wat in Zandvoort. En die zou je eigenlijk moeten koesteren, die moet je bewaren, die moet onderhouden worden. Er zitten heel veel gemeentelijke uh, uh, uh, um, hoe noem je dat, uh, monumenten bij, maar ook landelijke monumenten. Uh, en daar moet je helemaal met je handen van blijven. Maar ik vind ook dat je met je vingers van de gemeentelijke monumenten af moet blijven. Bijvoorbeeld, uh, de, de, de Sanfordse Watertoren. Dat is een gemeentelijk monument. Dat is uh, een jaar of wat geleden verkocht voor een appel en een ei. Uh, de gemeente kan het terugkopen voor slechts 1,2 miljoen. Daar hebben we het niet eens over. Maar dan moet er nog even een klein beetje onderhoud aan gepleegd worden. Nou, er zijn nog een iets aantal panden, in het, met name in het centrum van Panvoort. Die horen ook in de categorie gemeentelijke uh, monumenten. En uh, ja... Uh, Koester dat. Dat is, uh, dat is uh, je, je, je heet eigenlijk je hele uh, identiteit van Zandvoort. Het uh, oude vissershuisjes. En uh, als je even je handje omhoog doet, dan kom je met, uh, met je vingers uh, gewoon naar de dakgoot. Dat zijn pandjes, daar moet je, moet je, moet je, die moet je echt koesteren. Nou, de VVD heeft dat laten zien. Het was heel druk. Dit uh, gedaan leiding van uh, uiteraard, zou ik bijna zeggen, Klaas Koper. En die weet zoveel dingen vertellen over de zandvoort. Als je op de hoek van de straat staat, heeft hij weer een nieuwe anekdote. Staat hij bij een pand, heeft hij daar weer een anekdote over. Die man weet zoveel. En dan is hij toch pas 84. En die landt wel gewoon even lekker anderhalf uur mee. En, ehm, uh, ik ben ook nog bij de, uh, um, bij de reunie van de reservepolitie geweest uh, van Zandvoort. Vroeger had Zandvoort een behoorlijk club reservisten. En, ehm. een het goed, meisje? Nou, nee, nee, niet echt, Ik ben een klein beetje verkouden. Oh. maar dat moet kunnen. En, uh, uh, dat was dus afgelopen zondag. Uh, burgemeester Niek Meijer die opende dat. En uh, daarna kreeg... Uh, nee, nee, daarvoor had... Uh, uh, de, de laatste commandant van, van de reservisten. Dat was Gerrit Schaap. Het zulke leuke anekdotes verteld. Dat, dat moet eigenlijk... Uh, dat moet dat, dat, uh, bewaard worden. Ja, hij moet uh, geïnterviewd worden. En ik denk dat het ook wel zal gebeuren. Hij had het over zaken. ik denk nou... Uh, Hells Angels bijvoorbeeld. Die gingen gewoon helpen om de... de, de, de, de de reservisten te helpen bij uh, ongeregeldheden op het circuit. Dat soort dingen. Uh, die maak je weinig anders mee. En uh, er waren uh, uh, in principe vind ik, te weinig reservisten. Natuurlijk zijn er een x aantal helaas niet meer uh, in dit uh, ondermaanse. Maar uh, toch waren er uh, vind ik te weinig. Uh, 40 hadden zich aangemeld. 44 kwamen er. Met aanhang. Dus dat zat toch nog een kleine honderd mensen. En uh, ja, het was ontzettend gezellig. Uh, je zag uh, groepjes van bepaal, bepaalde samen bij elkaar zitten en anekdotes ophalen. Wat hebben we meegemaakt. Het mee was hartstikke leuk. En dat was dus een hele goede dag. En later was nog eventjes uh, uh, Ger Groenendaal bezig uh, in het Wapen van met zijn Mainstream Jazz trio. Ook helemaal geslaagd. <coughs> Ger maakte uh, ja, Mainstream Jazz. Het is misschien voor een heleboel mensen een beetje zoetsappige jazz. Maar hij doet het wel goed. Hij heeft op later geweest, hij heeft uh, die saxofoon leren spelen. En dat is geweldig. Uh, hij heeft uh, een hele leuke groep bij elkaar. Dat is in principe het mainstream jazz combo. Nou, daar heeft hij een trio van gemaakt. Want het, het wapenverstands is eigenlijk een beetje te klein voor een combo. Ik weet nou, er, wat er alles ik van. Wat, wat er aan... Sorry? Ik weet er alles van. Hey, hey, oh, je bent er ook wel eens geweest, volgens mij. hè? Ja, maar dat is al jaren geleden hoor. Oké okay, nou, nou goed maar dat is toch hetzelfde hè dat is niet groter het is niet eh, anders nee Ik weet nog wel dat wij daar een keer dat wij daar speelden op een gegeven moment en dat ik op een gegeven moment mijn toetsen vast moest houden want die vloer die ging nog alleen weer. Ja, nou, die vloer is nog steeds niet altijd indruimd hoor. Het ja, een beetje zo ja, hier. Is dan. Ja, en zeker als ze gaan staan rond ze. Ja. Maar goed, uh, dat is wat er gebeurde. Straks om kwart over twee, misschien ook wel leuk. Uh, dan is er een opening van een schooltuin. De Duinroos heeft. Uh, van uh, de, de gemeente uh, voor elkaar gekregen... dat zij het braakliggende terrein... aan de overkant van de school. Dat is de school van de Golf. Uh, en dat is de Jakotheiseweg. Daar ligt een braakliggende terrein. En die mogen zij in gebruik nemen... als schooltuin. Ze krijgen daar educatie... van, van, van uh, diverse mensen. Uh, en dus ze leren daar... Uh, ten eerste groenten verbouwen... en, en fruit. We uh, be be be dragen met best en dat soort dingen allemaal. En dan krijgen ze later ook nog uh, onderwijs... in het verwerken daarvan. Nou... Dat te gebeuren dat gaat vanmiddag om kwart over twee. En eh, wethouder gertonen, die gaat dat eh, openen. En eh, nou, dat is hartstikke leuk voor, uh, voor die kinderen, dat ze ook uh, aanschouwelijk onderwijs krijgen. Dat is eigenlijk het beste onderwijs wat er bestaat. Ja, dat is zo. En dan vanavond natuurlijk de uh, extra uitvoering van het uh, concert van het uh, Jesse Zandvoort. En daar verhuig ik me uitermate op. Ja. Daar gaan we lekker bij zijn. Uh, um, half negen begint dat in het Theater de Krocht. En daar komt Harold Elden. En dat is een van de beste uh, jazzgitaristen die er op dit moment is. Ik ga me erop verhuizen. Nou, dan heb je het weer lekker uh, naar je zin vandaag. Maar niet te hard hoesten dan door die, niet te hard hoesten door die muziek, Einde. Nou nee. <lacht> oh ja, doe Dank je wel. Je bent goed hetzelfde. Ja. <lacht> <lacht> nou, uh, goed. Hé, hey, uh, hartstikke bedankt. Weer? Ja. En, ja, veel, ja en veel plezier vanavond? Ja. Ja, geniet nou, ervan. Uh, ja. En uh, we spreken elkaar in ieder geval vrijdag weer. Ja. Ja, tenminste, uh, tenminste als het niet, uh, helaas. Nee, maar nee, dat nee, komt wel weer. Komt wel weer. Moet eerst eruit bij mij zitten. Laten we eerlijk zijn. Ja. Maar, ehm. Um, ja, um, um, nou, volgens Zikker, het hebben we weer het einde natuurlijk. Nou, gezellig. We gaan andere, weer naar... dat jij ook treedt op het beroemde Mullerorgel in de Grote Kerk in Beverwijk. Ja, dat is, ja, dat, ja, is, ja, ja. Beroemd, dat is zeer beroemd. <laughs> nou, ik, ik zou er graag bij willen zijn, maar het ontbreekt mij gewoon aan de tijd. Ja, nou ja, oké. Okay. Ja, ik moet bij André Vrolijk zijn. Uh, het, het tweede concert binnen één week van uh, in Zandvoort. Okay. En dan moet, ik, uh, ja, dan moet ik gewoon achter de persoons geven. Ja, ik snap het. Ik snap het. Ja, je, moet, oh, je moet keuzes maken in het leven. Ja ik, moet blij. Blij. ja, ik ben blij dat je het snapt. Ja, je moet keuzes maken. Hey jo, bedankt voor de, de informatie weer. We gaan een uh, plaatje draaien ja, ja, ja, ja. en dan één oh, zo... ding nog. Oh. Woensdag. Ja. 4, ah, en 6. Ja. Culinaire zaken. Oh ja. Ja, ja, ja, ja, culinaire oh, zaken. Ook op, dat nog. Op, op uh, CFM. Ja. En ik heb daar uh, mijn eerste gast. En ik heb het expres gedaan een hele jonge meid. die uh, leerling kok is bij uh, uh, Lady Chef. Oké. Okay. En als ik nou vergelijk wat zij dan tegenwoordig leert op school. ten opzichte van mij, dan ben ik een baby. Ja. Nou. Woensdagmiddag tussen 4 en 6. We zullen je een luier om de. We zullen je een luier om de. Al Dikker, uit dikke, kom dan. Okay. En dan gaan we het hebben over de opleidingen van de koks tegenwoordig. Oké, okay, jongen. Nou, we zien je. Uh, we gaan luisteren. We zien je woensdag dan in ieder geval. Ik geloof ik een moe voor dat je gaat luisteren. Ja. <laughs> dat is hier, maar nou. dan ben je al de beven man, dat red je helemaal niet. Oké. Okay. Nou, we gaan. Oké, okay, later. Dag! Dag Jo.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 stolen from us Zoals dat uh, Milky Chance heet de meneer of bent of weet ik wat. In ieder geval is het een hit op dit moment. En vandaar een van de nieuwe plaatsen. Er komt nog een heleboel moois aan. Ik haal het lang niet, want ik heb veel te veel nummers in de lijst gezet. Maar ja, wat we vandaag overhouden gaat de koelkast in. En dat uh, doen we dan uh, gewoon uh, woensdag. Hè? Ja, dat, ja, gaat dat blijft nog... wel goed hè. Dat blijft wel goed hoor, die paar ja. dagen. Dat denk ik wel, dat dat wel goed blijft. Ja, ja. dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Zie FN voor Zandvoort en de regio.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 We uh, hadden gistermiddag uh, een uh, topmiddag. Wie de stevige wind uh, trotseerde, kon op een van de terrasjes... heerlijk genieten van al het warme, van het warme en prille voorjaarszonnetje. En dat terwijl de meteorologische lente pas twee dagen oud is. Dansen met een rollator of een rolstoel, dat kan. Ook Zandvoort organiseert een cursus voor iedereen die dit wil leren... Op de klanken van onder andere Engelse wals, tango en samba... bewegen op muziek met rollator of rolstoel. 10 lessen kosten 39,95 en worden gegeven door docenten Linda Kastien. Opgeven kan via de website van www.ookzandvoort.nl... of via de website van plusse, Pluspunt. Voor de liefhebbers van mode wordt op dinsdag 18 maart aanstaande... een modeshow gegeven bij Slender You... Ook nieuwsgierig naar de nieuwste trends en snufjes in Modeland dit voorjaar? Geef je dan snel op, want het aantal plaatsen is beperkt. Entree bedraagt 5 euro en dat is inclusief een drankje en een hapje... plus deelname aan een leuke loterij. Cinema Nostalgie presenteert morgenmiddag... de Hitchcock klassieker Vertigo... met in de ho hoofdrollen onder andere James Stewart en Kim Nowak... Vanaf 1 uur bent u welkom voor ontvangst met koffie en cake en de kosten bedragen 7 euro inclusief de belbus. Reserveren kan bij pluspunt. Losse kaarten zijn te koop aan de kassa van Circus Zandvoort A 6 euro. Het weer in Zandvoort. Vandaag is het overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regent het.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 Imagine Dragons and it is Riptide. Try it at Lied. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls. decides to quit his job Top 50 en dat nummer dat heet uh, Riptide en dat is ook het geval met de volgende plaat. Want die stond er ook deze week nieuw in. Ja, dat ik bij hè. Dat ik, uh, ja. Wat zeg je? Schrijf niet zo, mens. Hij nou, mag wel zeggen dat je van me houdt, maar dan een beetje rustig. Anouk, de nieuwe. You and I. the day comes, I'll be waiting here. If it takes forever, I will look to see what lies ahead. Anouk en een new I. Nieuw in de meegedopteur. Dan gaan we niet weer single. Dus. Nou ja, dat weten we dan ook weer. Ja. Dit is Niels Guizenbroek. Ja, Street of Hearts. Woehoe! Lekker plaatje. Luister maar. I will show you who I really am. And I'm sick and tired of feeling blue. Hope I'll never be alone. Now that I've run. I'm Ja, en als je zo naar buiten kijkt, dan mag een beetje vrolijk muziekje er natuurlijk wel zijn. Hè? Natuurlijk, dat is van stad tot stad hetzelfde, ja. City to city. Dit is Jerry Rafferty. Woe! Ja, en dan zit het er alweer bijna op. Het is dus alweer negen minuten voor twee. Yeah. Oeh, het gaat hard. Het schiet weer. alweer op. Ja. Maar ik, heb, ik moet je iets bekennen. Nou. Ja, ik moet je iets bekennen. Oh, ja, ik, ja, ik moet je iets bekennen. Ik heb stiekem met je gedanst. Oh. Ja. oh. Waarom ben je ja, dat, dat de, nou, de, nou, de, nou, Omdat het stiekem was. <laughs> Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen. Ik dacht en keek en dacht.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 Dat je het leuk vond Ik heb stiekem met je gedanst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 Dan vraag ik natuurlijk als je diekem gaat dansen, of je vannacht blijft. Ja, blijf maar vannacht. Gezellig. Stay the night! Ja, yeah, ja, yeah. en dat zijn... Uh... I know are upside down. Zed so en Haley Williams. Laatste plaats. A stay Tonight, nou ja. Zeg het maar. We gaan eruit, het is tijd. Nou, laat me blijven dan, hè. Ja, wat jij wil hoor, wat jij wil. gaan <laughs> het geheel aan jou over. We mag het helemaal zelf in. We hebben lust voor deze maandag. Het zit er weer op, jongens. We hebben het weer ja. gehad voor van vandaag. De kop is eraf. De kop is eraf, de werkweek is weer begonnen. Jawel. Jawel. Ik hoop dat het weer nog een beetje vrolijker wordt. Ik vind het jawel, jawel, jawel, jawel. Ik vind jawel. het er maar naar uitzienbaar. Oh. Ja. Maar ja, is, gelukkig zijn wij er nog met onze zeer vrolijke muziek. Dus dan is het allemaal goed. Hè. Uiteraard. Ja. Uh, het is gebeurd. We gaan naar huis. En uh, woensdag ben ik er weer. Want ja. niet helaas, maar ik wel. Nee. En uh, ja, woensdag zijn we er weer gewoon gezellig. Met een andere ZFM lunch. Ja. En de finaljaren uit. Oh ja niet, vanaf ja. Uur. Ja. ja, niet vergeten. Vanaf twee uur. Niet vergeten. Samen met Albert Jan deze week. Dus dat wordt weer leuk. Gezellig. En dat wordt een volle middag. Want ja. vanaf vier uur is uh, ja. okay. Jopie er weer. Ja, ja. ja. oké. Okay. Dag. Dag.